7 uur. Lieselot Thomas met het NOS journaal. De oppositie in de Tweede Kamer heeft forse kritiek op de Nederlandse corona-aanpak. Bleek tijdens een debat dat tot diep in de nacht duurde. Met name het besluit om de scholen open te laten stuitte op weerstand. Volgens PVV-leider Wilders speelt het kabinet met mensenlevens. En diende een motie in om de scholen te sluiten, maar die kreeg alleen steun van een deel van de oppositie. Een andere motie van Wilders haalde het wel. Daarin sprak de Kamer uit dat ouders die hun kinderen thuis houden geen boete moeten krijgen. De aandelenbeurzen in Australië en Azië zijn de dag begonnen met zware verliezen: Tokio opende zo'n 10% lager, Seoul en Sydney zo'n 8% en Hongkong ruim 5%. In Shanghai bleef het verlies beperkt tot zo'n 3%. De Europese beurzen en Wall Street sloten gisteren met zware verliezen. Voor de beursten in Amsterdam was het de op een na slechtste dag ooit. In de Formule 1 gaat de Grand Prix van Australië niet door. De race zou zondag worden verreden, maar is vanwege het coronavirus uitgesteld. Alle teams hadden daarop aangedrongen. De Amerikaanse klokkenluider Chelsea Manning is weer vrij. Ze zat vast omdat ze weigerde te getuigen in een rechtszaak rond Wikileaks. Omdat de grand jury die haar wilde horen inmiddels is ontbonden... bepaalde een federale rechter dat Manning moest worden vrijgelaten. Eerder zat ze vast voor het lekken van geheime documenten naar Wikileaks. In 2017 kreeg ze gratie van president Obama. Kroongetuige Nabil B. zit opnieuw zonder advocaten, schrijft de Telegraaf. De kroongetuige in het proces tegen Ridouan Tachi had twee anonieme advocaten... die de verdediging hadden overgenomen van de vermoorde advocaat Dirk Wiersum. Waarom ze nu niet verder willen is onduidelijk. Het OM wil er niets over zeggen. Het weer, eerst veel bewolking en regen. Vanmiddag wordt het vanuit het noordwesten vaker droog en dan is er wat zon. Het wordt een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Hier is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 The feel that I get We're